In Nigeria heeft president Goodluck Jonathan voor delen van het land de noodtoestand afgekondigd. Correspondent koert Linda Koert, wat heeft de president precies gezegd? Harde taal gebruikte hij zojuist in reden op radio en televisie. Hij heeft gezegd dat hij de terreurgroep Boko Haram gaat vermoorzelen. En dat hij daarvoor nieuwe bevoegdheden nodig heeft in vier delen. Van het islamitische noorden wordt daarom de noodtoestand uitgeroepen. Uh, en gaan zelfs delen van de grenzen dicht met de buurstaten. Daar uh, uh, da tjaat Cameroon. Uh, en ja, dat doet vermoeden dat er grote militaire operaties op komst zijn in dat uh, deel van Nigeria. Wat is de aanleiding voor dit besluit? De afgelopen weken heeft eigenlijk Boko Haram, de Nigeriaanse regering van president Goodluck Jonathan, voor gek uh, gezet. De islamitische terreurgroep voert bijna dagelijks aanvallen uit, zoals op een moskee gisteren, in Maiduguri, op kerken, zoals rond wat in Nigeria een zwarte kerstmis uh, ging heten, op kerken, op het VN-hoofdkantoor, op het hoofdbureau van politie. En steeds had de regering weer het uh, nakijken. En nu heeft uh, Goodluck Jonathan met de vuist op de tafel geslagen en is gezegd, ik maak er een eind aan. Het zijn natuurlijk tot nu toe woorden. Kan die Boko Haram echt aanpakken, denk je? Het feit dat het leger, de veiligheidstroepen, niet efficiënt kunnen optreden tegen Boko Haram... heeft niet alleen met geld, niet alleen met bevoegdheden te maken... maar met slechte organisatie in het leger en met uh, corruptie uh, ook. Dus het is zeer de vraag of deze nieuwe bevoegdheden uh, een einde kunnen maken... aan de steeds sterker wordende groep Boko Haram. Want hebben wil een speciale eenheid in het leven roepen, hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik denk dat er een speciale legereenheid komt... die uh, net als in het verleden bevoegdheden krijgt om mensen op te pakken... en misschien ook te martelen en te executeren. Dat is precies een van de problemen die tot Boko Haram heeft geleid. Boko Haram, de organisatie, werd twee jaar geleden... Uh, in een conflict, uh, raakt in conflict met het Nigeriaanse leger... en toen is de leider van Boko Haram standrechtelijk geëxecuteerd... en vele van zijn aanhangers zijn toegeëxecuteerd. En dat heeft tot de woede geleid binnen ook Boko Haram... en de groeiende aanhang van Boko Haram. Dus Je bereikt precies het tegenovergestelde. Correspondent Koer Lindijer, dankjewel. In Waalwijk hebben twee broers zich gisteravond tegen de politie gekeerd. Een agent en de beveiliger zagen dat een jongen van 16 een vuurpijl afstak. Toen ze daarvan niet zeiden, vuurde hij een pijl op hen af. De jongen werd aangehouden, maar verzette zich. Zijn broer van 14 schoot hem te hulp, waarbij hij de agent sloeg en schopte. De twee uit Waalwijk zitten vast. En de politie van Den Haag heeft een aanslag met een brandbom voorkomen. Via social media was gisteravond ontdekt dat vier jongens... tijdens de jaarwisseling agenten wilden bekogelen met een Molotov-cocktail...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 Die moeten nu omrijden om hun bestemming te bereiken. Bijvoorbeeld via de zuidelijke gelegen -tunnel, dat tunnel zo'n 100 kilometer verderop. Het is vandaag extra druk op de wegen, doordat veel vakantiegangers aankomen of juist terug naar huis gaan. Wijnand Swaan van de AWB. Ik denk toch dat de meeste Nederlanders hier uh, geen last van hebben gehad die naar Frankrijk gingen. Want die gaan niet zozeer naar Italië, maar meer naar de skigebieden uh, die ten oosten van Albertville uh, liggen. Ik denk wel dat heel veel Nederlanders vandaag in de file kwamen als ze naar plaatsen als Lezark, Tigne en Valdizer gingen. Want de toegangsweg daarnaartoe die was wel enig tijd afgesloten... door een lawine. Daar uh, ja, kwamen ook twee auto's vast te zitten in de sneeuw. Maar inmiddels is de weg uh, ten oosten van Albertville weer open. In het zuidoosten van Turkije hebben Koerden... de plaatsvervangend gouverneur belaagd. Die kwam excuses aanbieden voor de Turkse luchtaanval... waarbij deze week 35 Koerdische burgers omkwamen... De Turkse regering gaat diep door het stof na het doden van de jonge smokkelaars... die werden aangezien voor PKK-strijders. Ook zullen de Turkse strijdkrachten hun strategie aanpassen... bij de aanpak van de PKK, correspondent Bernard Bouwman.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 Het Openluchtmuseum in Arnhem heeft dit jaar 456.000 bezoekers getrokken, ongeveer 16.000 meer dan vorig jaar. Daarmee is het vijfde op de ranglijst van de Nederlandse museumvereniging en is het het best bezochte museum buiten Amsterdam. Komend jaar viert het Openluchtmuseum zijn honderdjarig bestaan, onder meer met de presentatie van het dagelijks leven in de Amsterdamse Jordaan. In juli legt de burgemeester van der Laan al de eerste steen voor de herbouw van historische panden en krotwoningen uit de Jordaan.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 Een levensverzekering is anders dan een ziektekostenverzekering. Geen verplichte verzekering in Nederland. Koopman vindt niet dat verzekeraars zich baseren op verouderde overlevingsstatistieken. Die statistische informatie die verzekeraars hanteren... Dat, dat is die, die, die informatie bestaat uit allerlei variabelen... die wordt uh, jaarlijks uh, herzien. Um, zo, heeft, uh, uh, zo zijn de tabellen voor met name borstkankerbehandelingen... dit jaar bij een grote herverzekeraar...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 Uh, bij de traditionele Cross in Soest is Khalid Sjoekoet tweede geworden. Hij moest alleen de Ethiopiër David Wolde voor zich dulden. Verslaggever Leon Haan. De wedstrijd in Soest kende een lengte van 10,4 kilometer, verdeeld over twee kleine en vier grote rondes. Een zwaar parcours, mulzand, heuveltjes. Sjoekoet zat in de beginfase van de wedstrijd er goed bij, liep steeds in gezelschap van de Belg Jeroen Doet. En vanuit het achterveld kwam op een gegeven moment naar voren zitten... de Ethiopiër David Wolde. Die pakte na drie kilometer de leiding. Was eigenlijk ontketend niet meer bij te halen. Chukut ging heel lang voor de derde plaats. Daartussen zat nog een Belg, Bouchiki. En in de slotfase van de wedstrijd had Chukut toch nog de beste adem. Had veel over. Liep weg bij de Nederlander Jesper van der Wielen. En passeerde uiteindelijk in de laatste honderd meter Bouchiki. Hij finisht als tweede achter David Wolde. Het verschil op de finish was een kleine tien seconden. Robin van Persie heeft het mooiste Arsenal-doelpunt in 2011 gemaakt. De fans kozen in overgrote meerderheid voor het doelpunt dat van Persie maakte in de wedstrijd tegen Everton. In die wedstrijd volleerde hij de bal met links in één keer achter de doelman van Everton. Overigens was van Persie vanmiddag weer succesvol. Hij maakte het enige doelpunt in een met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Queen's Park Rangers. Ook Rafael van der Vaart kende goedemiddag. Hij scoorde één keer in het duel met Swansea. De wedstrijd eindigde in 1-1. En Manchester United werd in eigen huis verrast op Blackburn Rovers. De Rovers sleepten een 3-2 overwinning uit het vuur. En dat notabene op de verjaardag van Manchester trainer Alex Ferguson. Ook Chelsea beleefde een slechte dag. Chelsea verloor thuis met 3-1 van Aston Villa. Nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. In Nigeria is in delen van het land de noodtoestand afgekondigd. Dat is besloten vanwege de aanslagen... door de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. Vijf Haagse tieners zitten vast voor het plannen van een aanval met een Molotov-cocktail op agenten. En in de Parijse metro is een koffer gevonden vol met goudstaven. De eigenaar heeft zich nog niet gemeld. Dit was het uitgebreide Nieuwsjournaal, journaal zo dadelijk Pavlov. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 Welkom bij Pavlof, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Op deze laatste dag van het jaar geen tafel vol gedragswetenschappers. Maar net als vorige week op kerstavond een gesprek met slechts één gast. Met iemand die jarenlang met venijn, humor en woede reageerde op het gedrag van anderen met wie je 16 jaar een kamer deelde. De Tweede Kamer. En dat is voor ons toch een heel zichtbaar podium altijd. Maar het wordt waarschijnlijk ook een gesprek over zijn eigen gedrag. Jan Marijnissen. Hartelijk welkom. Fijn dat je wilde komen. Ja, Op oudjaar. De oliebollen al gebakken. Uh, nee. Wij hebben ze hier, hè? Ja, ik ben er net langs gelopen. Oh ja, we hebben ja, ja. de tafel even ontruimd. Maar ze zijn er, mocht je honger krijgen... Uh, doen jullie dat nooit eigenlijk, oliebollen bakken? Nou, we hebben het in het verleden wel eens ooit gedaan, maar ja. wij zijn niet zo'n kerstvierders en nieuwjaarsvierders. Hm. Uh, voor mij is het altijd de gelegenheid dat ik weer eens kan lezen. Weet je, no? hm. is, en hoe, hoe belangrijk is het om in familie door te brengen die avonden? Nou, ik heb, nou met kerstmis hebben wij de gewoonte om bij mijn zus. Uh, mijn ouders leven niet meer, dus bij mijn zus oudste zus heeft dat overgenomen. Ja. En dan vertoeven we daar eerst de kerstdag met z'n allen. En dat is altijd buitengewoon gezellig. En vanavond, ja. met de oudjaar? We nog niks afgesproken. Dus ik denk dat het Joep van Teek wordt. Samen met Marian, je vrouw, ja, gewoon me kijken vrouw, ja. en verder geen gedoe. Nee, geen gedoe. En om twaalf uur de straat op? Of? Dat was vroeger de gewoonte, inclusief vuurwerk afsteken... Ja. Um, maar, Waarom vroeger en nu niet meer? Nou, het, het staat me steeds meer tegen. Ik bedoel, ik hoorde laatst dat geluid van uh, GroenLinks uit Rotterdam. Dat geknal en dat gedoe uh, mis midden in de nacht. <laughs> ik heb daar wel iets mee. En dat heeft ook te maken met het feit wij hebben altijd honden hebben ja. ja, gehad. En die lijden daar toch wel verschrikkelijk onder. Dus dan blijven we dan meestal bij die honden om die gerust te stellen. Niet alleen en nog... natuurlijk even de buurt te hand geven. Ja. Niet alleen de honden leiden, er ook paarden, vogels moeten hoger gaan vliegen. Willen ze een beetje rustig kunnen zijn. Maar goed, eh, zover is het nog niet. We zitten nog voor 12. Eh. Hoe was 2010? Was dat een pijnloos jaar voor je? 2011. 2011 natuurlijk. <laughs> Ik loop helemaal. Je lijkt Samoa wel. <laughs> ja, die hebben al een nieuw jaar gevierd. Ja, die hebben al een nieuw jaar gevierd. Ja. Ja. Nee, oh, oh. Eh, voor mij was het pijnloos jaar. Dat is vrij bijzonder, want ik heb natuurlijk toch de afgelopen jaren veel getopt met mijn rug vooral. Ja. Uh, maar dat gaat nu allemaal perfect. Vier hernia's gehad. Ja. Daarom, mede daarom uit de kamer gegaan. En, en is dat een effect van een rustige leven? Geen hernia nu? Ik denk het wel, ja. Uh, het is nog niet wetenschappelijk bewezen. Ja. Maar uh, dat moet het nou, niet Nou, niet in maar... mijn geval, maar ik heb de specialist gevraagd: waar, waar komt dat nou vandaan? Wat is dat nou? Hij zei: ja, het is evident jouw zwakke plek. En als er sprake is van langdurig onder stress staan... dan kan dat zich ja, uiten in een hernia, in jouw geval. Ik zei, ja, maar hoe zit die correlatie dan precies in elkaar? Stress zei, en hernia? Ja, toen zei hij, nou, dat is nog niet zo raar... want de neiging bij mensen als ze onder stress staan... is om hun uh, spieren in de onderrug samen te trekken. Een beetje verstijft. En dat geeft natuurlijk extra spanning op die tussenweerverschijf. Ja. En dat is gevolg dat het die kern die daarin zit er eerder uitspringt. En dat is een hernia. Dus ik vond het wel een plausibel verhaal. Ja. Um, empirisch kan ik nu in ieder geval zeggen. Dat het bij deze Jan Marijnissen... Ja, inderdaad ja, de, klopt, ja. <laughs> er zijn niet twee Jan Marijnissen met dit probleem. Um, nou, nu we dan toch even een medisch rondje maken en het hart. Hoe gaat het daarmee? Goed. Want dat was prima. ook een probleem. Ja, dat is een probleem geweest in het voorjaar van 2006. dus ook alweer vijf jaar geleden. Ruim vijf jaar geleden. Uh, een ochtend dat ik uh, plotseling bleek gedotterd te moeten worden... En toen hebben ze een stand geplaatst. En sindsdien heb ik geen enkele last meer. En in hoeverre was 2011 een gelukkig jaar? Nou, ik vond het een 8. Een 8. Acht. En wat betekent dat? Als ik die het cijfer moet geven, dat ik dus uh, een goed jaar heb. 8 dus ja, is goed. Ja. Meer dan voldoende. Um, dus in, in allerlei opzichten heb ik een uitstekend jaar achter de rug. Maar ligt dat de dus stoel? Nou, dat dit geldt de SP natuurlijk. Ik bedoel, het gaat uh, uitstekend met uh, de club. Uh, dat heeft natuurlijk invloed op mijn gelukbeleving. Be Hoe gaat het met die club? Um, met mij persoonlijk. Uh, nou, net al even over de gezondheid. Maar ook uh, in allerlei andere opzichten. Als het gaat om het ontdekken van nieuwe dingen. Als het gaat om uh, relaties. Uh, al dat soort dingen. Het is allemaal vrij soepel verlopen. Ik zal natuurlijk wel weer een minpunt vergeten. Ja, onze hond is gestorven, een van onze honden. Ja, maar... Uh, maar voor de rest is het eigenlijk allemaal prima gegaan. Als je zegt, uh, uh, met de relaties is het soepel verlopen. Wat bedoel je daarmee? Nou, met alle mensen die ik samenwerk. Dat bedoel ik daarmee. En dat is toch wel van belang, vind ik. Voor, voor mij persoonlijk. Mm -hmm. Maar ik denk voor elk mens dat je... Uh, nou ja, met, met alle mensen waar je mee samenwerkt... goed uit de voeten kunt. Ik dacht dat je het misschien mij bedoelde... ik heb nu meer tijd voor... Uh, relaties voor, uh, uh, voor vrienden, familie? Nou, dat heb ik altijd wel gemaakt hoor. Dat ben ik altijd wel blijven onderhouden. Alleen het is nu allemaal veel relaxer. Dus, uh, nou, dat was het in het verleden ook al wel zo. dat als ik met mensen sprak bijvoorbeeld. Mm -hmm. dan had ik niet mijn telefoon aanstaan. De onhebbelijkheid van mensen vind ik om dat wel te doen. Um, maar dat deed ik vroeger ook al niet toen ik het razend druk had. En dat doe ik dus nu nog steeds niet. Nee. Maar ik heb er, het is allemaal minder stressig. Ik kan er meer tijd voor uittrekken. En dat is, dat is heel prettig. Ja. Goed, hier zit, een, hier zit een gelukkige man. Nou, uh, citeer ik je uit een interview in 2010. Toen zei je, geluk kan nooit een doel in het leven zijn. Wat bedoel je daarmee? Ik zou het echt niet weten. <laughs> in wat voor context stond dat Dat was in de aanloop naar uh, de zomergasten... Toen heb je een vraaggesprek gegeven aan de vpro Grits en dan legde hij je uh, een paar uh, steekwoorden voor. Mm -hmm. En toen zei je, ja, maar geluk, dat kan nooit een doel in het leven zijn. Ja. Nou, ik ja, weet okay, niet precies meer wat de context was... maar ik, ik vermoed dat er iets uh, speelt van... kijk, als je uh, stelt, uh, het doel van mijn leven is gelukkig zijn... Dat het een dan snap je is. het leven niet, want het geluk overkomt je... En dat hangt heel vaak samen met uh, eigen inspanningen en ontberingen. En opoffering. Uh, als je daar niet toe bereid bent, dan zal dat geluk moeilijk te vinden zijn. Dan is het het geluk van... Um... Kijk, je kunt heel gelukkig worden van uh, een omgeving waar je vertoeft... waar je je prettig voelt, uh, maar dat is allemaal heel erg voorbijgaand. Ja. Maar als je een diepere vorm van geluk wilt ervaren... dan moet je daar vaak moeite voor doen. Ja. En dat is eigenlijk wat ik daar bedoel te zeggen. Dus je zou kunnen zeggen, luiheid, met luiheid zou je ook een hel eind kunnen komen. Dat is een vergissing. Dat is mijn stelling. Ik, ik vatte het als volgt op. Ik dacht, uh, je moet een bepaalde zin aan je leven willen geven. Exact. Ja, maar goed, als je... En dan volgt daaruit waarschijnlijk een tevreden gevoel. Exact. Wat je ja. geluk mag noemen. Precies. Ja, en dan mag je heel blij zijn als je dat overkomt. Uh, maar je moet, het begint ermee dat je met toewijding uh, je iets tot doel moet stellen. Uh -huh. En als je dat op een goede manier doet, waarbij je daar zelf tevreden over kunt zijn... dan is dat een, geeft dat een, niet alleen zelfvertrouwen, maar geeft dat ook een, um, ja, een verdieping aan je leven. En dat is, dat is wat je als geluk kunt ervaren. Ja. Je bent uh, 59 nu, hè? Ja. Ja. Uh, Sinds wanneer weet jij dit zo? Dat je, dat, heb je dit ontdekt of was je daar als jongen al zo min of meer op voorbereid? Van je moet zin aan je leven geven en dan valt alles wel op, op zijn plek in het leven. Ja, nou, dat heb je mooi omschreven. Ja. Nou, dat is altijd wel een beetje mijn levensinstelling geweest. Ja, ja maar had je dat als jongen al? Zo, ja. Ja? ja. Ja. Nee, ik, heb, ik bedoel, als je dat vergelijkt met anderen vermoed ik dat ik me nogal wat opofferingen getroost heb, ook in mijn jonge jaren al. Ik bedoel, uh, dat is zelfs geboekstaafd in een boek van Kees Slagen, uh, Het geheim van Os, oh, yeah. hoe wij daar met een stel jongeren... <laughs> Actie gingen voeren. ...nog onder de twintig begonnen om daar uh, een SP-afdeling op te bouwen, hoe dat ja. ging. Dat, ik bedoel, dat is werkelijk... Uh, ja, dat zou je nu bijna niet meer kunnen voorstellen. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? Ik weet het niet. Dat is toch omdat ik vermoed dat heel veel jongeren springeriger zijn dan uh -huh. wij toen waren. En uh, waarschijnlijk ook niet zo vaak zich een doel stellen... wat zo ver weg ligt. Uh, en waarbij het nog maar zeer de vraag is of ze dat doel ooit zullen bereiken. Dus wij waren op een of andere manier wel betoverd... Uh, door de gedachte, wij gaan de wereld beter maken. Ja. En daar geloofden wij in. Maar op waarom... grote schaal en op kleine schaal. <laughs> maar waarom kon jij dat wel? weet ik niet. Dat is, ja, dat, dat, uh, dat moet ik nog eens uitzoeken naar mijn pensioen. Nee. <laughs> Hoe dat nou precies gegaan is. Maar... Nee, maar daar heb je toch wel eens over nagedacht. Hè? Alleen al het feit dat Kees Slager daar een boek over geschreven heeft. Je hebt eraan meegewerkt. Dan moet je daarover nagedacht hebben. Wat bezielde mij toen? Ja, dat is, dat, dat, daar, daar is geen uitspraak over te doen. Echt niet. Dat was het geloof in een betere wereld. Laten we wel wezen, het was toen nog de tijden van Vietnam, de oorlog in mm -hmm. Vietnam. Wat mij zeer trof dat het rijkste en sterkste land ter wereld, het, het kleinste <fixen> en armste land ter wereld bombardeerde. Ja. Ook met Kerstmis. Ja. Um, maar ook allerlei dingen die ik in mijn eigen leven had meegemaakt, maar die ik ook om me heen heb gezien uh, van onrechtvaardigheden. En nou ja, we hadden een vrij naïef idee over, we gaan daar ja. eens eventjes tegenaan. En als je het hebt over de dingen uit je eigen leven, waarop doe je dan? Nou, die, die kostschooltijd die ik meegemaakt heb uh, natuurlijk, maar ook... De, Dat was na de dood van je vader? Ja. Toen, toen, hoe oud was je? Elf, tien? Ik was tien, ja. En toen moest je naar de kostschool. Ja. Waarom eigenlijk? Nee, ik, ik, hij overleed toen ik tien was en ik ja. ging naar kostschool toen ik elf, twaalf was. Toen je van de lagere Precies, school afging ja. Ja. natuurlijk. Maar ook daarna in de fabriek en zo wat ik daar allemaal heb meegemaakt en gezien heb en zo. En de vernederingen die mensen zich moesten laten welgevallen. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die er dan bij blijven. Ja. En die hebben wel mij getriggerd, zeg maar. Uh, maar zonder dat ideaal en dat, dat, uh, dat vooruitzicht van een betere wereld hadden het waarschijnlijk ook niet gerecht. Want waar was je nou op zoek? Nou, ik was niet zozeer zelf naar iets op zoek of zo. Nee. Met zo'n waar van God, uh, wanneer wist je dat je wel in de Tweede Kamer uh, zou, terecht zou komen? Nou, dat, dat was vlak voordat het gebeurde eigenlijk was. Nee, maar als je zegt, ik ben op zoek naar, uh, naar een rechtvaardige wereld. Of een wereld zonder armoede. Of, ja. uh, nou, dat ja. De, en, maar zag je toen een bepaalde rol voor jezelf weggelegd? Nee, ik heb eigenlijk nooit zo uh, naar mezelf of de wereld gekeken. Van de wereld en wat is de rol van Jan Marijnissen daarin. Dat is wat ik met die vraag net bedoelde. Yeah. Dan, wanneer wist je dat je in de Tweede Kamer zou komen? Yeah. Dat is nooit een doel in mijn leven geweest. Ja. Het meeste is mij eigenlijk gewoon overkomen. Van het een, op het een volgt het andere. Ja. En dat is trouwens een levenshouding die ik heel veel mensen kan aanraden. Om uh, het lot vooral een kans te geven. Dus niet te geforceerd ambities te tonen. Dat leidt alleen maar tot frustratie. Probeer wat je doet zo goed mogelijk te doen. En kijk ja. waar je uitkomt. Het ik, ik, ik vind dat een heel sympathiek idee, hoor, om, om te bedenken... ik ben niet de regisseur van het leven, ik kan het allemaal aan. Maar toch denk ik, hier zit wel een regisseur tegenover me. Dat is niet een man die maar ziet wat er op zijn pad komt. Die zet zelf een lijn uit. Ja. In zekere zin, en, heb, in zekere zin heb je daar gelijk in, ja. In zekere zin heb je daar gelijk in. Maar mijn houding is toch zoals die net omschreef. <laughs> We zien het wel. Ja. Bedoel, hou daar rekening mee. Dus laat je ook niet te vaak verrassen door dingen. Ja. Wie weinig nadenkt, vergis zich vaak. <laughs> dus denk wel na, maar analyseer, probeer te doorgronden. Ja. Maar probeer niet te regisseren hoe je leven, de volgorde der dingen, hoe die precies zal zijn. Want dat, ja, 9 van de 10 keer gaat dat niet zo. Dan komt er toch weer iets tussen. Of het blijkt toch een vervelende man te zijn. Of, ja. Dat plan dat kan gewoonweg niet, omdat daar een muur staat. Ik heb juist de indruk dat we nu in een tijd leven... waarin dat juist wel heel erg gebeurt. Dat mensen hun lijnen uitzetten. Dit moet dan gebeuren, dat moet daar ja. gebeuren. Politiek toch ook? Ja, goed. Kijk, de politiek moet natuurlijk plannen. Ja. Ja. Dus ze zou eigenlijk nog veel meer moeten plannen. De politiek beperkt zich heel erg tot... <coughs> wat iedereen weet, de waan van de dag... En dan is er nog een horizon die reikt tot de volgende begroting. Dus volgend jaar. En de verste horizon is de volgende verkiezingen. Dat is eigenlijk wat bij de meeste politici en politieke partijen speelt. En eigenlijk zou wijze politiek moeten inhouden. dat je over de middellange termijn nadenkt. Hè? Dus dat de horizon over twintig jaar ligt. En dan hadden wij heel veel fouten in de jaren tachtig... rond het neoliberale denken... wat, wat we nu allemaal de vruchten van plukken... niet doorgevoerd. Want als hadden, wij toen geëxtrapoleerd hadden... wat toen werd ingevoerd aan liberaliseringen, privatiseringen... waarbij dus de, ja. de politiek, de democratisch gelegitimeerde politiek... de zeggenschap verloor... Ja, hadden we een hele hoop van die problemen die we nu hebben... kunnen we voorkomen. Ja. Nou, ik, ik probeer nog even bij jou te blijven. Dat je zegt, kijk, eh, je moet er rekening mee houden dat het lot... Uh, het leven soms doet kantelen naar die kant en naar die kant. In hoeverre heeft die ervaring voor de dood van je vader ermee te maken? Jij was tien, zei je net. Ja, dat is misschien nog helemaal niet zo'n... Uh, ja, ik ben niet zo, uh, dat gepsychologiseren, weet je wel, nou, over ja, mezelf... daar kom ik nooit zoveel ver verder mee. Maar het is, het is wel... Alleen je net zei, je moet goed nadenken. Het is, ja, zeker. Maar de, de psychologiseren is, is, is ook een riskante bedoeling. Daar kun je ook weer... Vermeende zekerheden aan ontlenen die ja, je toch weer een verkeerd spoor zetten. Je, ja. je moet ook met open einde kunnen leven, dat vind ik ook. Ja. Dus la, laat vragen maar vragen ja. en onbeantwoord, maar het is aannemelijk wat je zegt. Um, dat, hoewel het heel paradoxaal is hoor, want op, toen hij overleed, was dat voor mij. Um, ja, je kunt je dat bijna niet voorstellen. Mensen vroegen plotseling aan mij, dat was nog nooit gebeurd. God, hoe gaat het met je? Je vader is overleden. En dus in die tijd kreeg een kind niet zoveel aandacht, althans nee, bij ons niet. Hè, dat is even, de, even terugdenkend, dit, dit 63. was begin jaren 60. Ja, ja. ja. En, uh, dus het was heel paradoxaal was En het. hoe vond je dat, dat mensen jou in nou, een keer gingen... Dat ging vond, aan... ik, vond ik wel interessant. <lacht> <He>? <lacht> interessant? Wat dus, klinkt dat beschouwelijk? Ja, ja in, nou, in, voor een kind, ik weet ook dat ik bij de fietsenmaker kwam, met een lekke band en die zei, uh, ja, die, die, normaal zei hij nooit iets... En nou zei hij in een keer: uh, God, God zo is met je vader? Die heb ik nog goed gekend. En uh, weet je, een praatje gemaakt. Wat een aardig maken zou ik meteen denken. En dat gebeurde wel meer. Nou, ik, had ook in de, ik zat in de vijfde klas van de lagere school toen. En ik heb het rapport nog van dat jaar. En ik had altijd, nou ja, varieerd tussen zes en, en acht. Ja. En het rapport van het voorjaar, mijn vader is in januari overleden, van het voorjaar 63, ja. waren allemaal vier en vijven. vijf. Dus het heeft je wel aangegrepen? Ja, blijkbaar. Blijkbaar. Maar dat die meester, want zo noemden wij de ja. onderwijzer toen... dat zo afstrafte, dat vind ik ook weer. dat ik denk... dat is eigenlijk raar. Ja. Uiteindelijk heeft hij me wel over laten gaan... want ik had het laatste trimester weer goede punten. Ja. Maar blijkbaar is daar dus wel iets gebeurd. Maar ik kan me daar weinig meer van herinneren. En voel je dat toen ook dat onrecht van die vieren en vijven? Of is het nu dat je achteraf denkt, wat gek eigenlijk? Dat laatste, ja. ja. Hoe ik dat toen hervoel, weet ik niet meer. Maar als ik dat nou terugzie, dan denk ik echt, wat raar. Ja. En dan, je, goed, je vader is overleden. Je moeder had nog drie kinderen. Je, ja. bent, je bent de jongste van vier, toch? Ja. En, en toen moest je, ik neem aan dat je er niet zelf voor gekozen hebt... om naar een kostschool te gaan. Nee, dat ik niet zelf voor gekozen, nee. Wat was de achterliggende gedachte dan? Dat was dat mijn moeder uh, zelf uh, ja, altijd meer of meer de neiging had... tot overspannenheid uh, door haar, een van haar broers geadviseerd werd. Nou, kijk, voor Jan is wel een oplossing te vinden. Die kan naar kostschool gewoon. Dan was uh, er minder druk in precies, het gezin. Ja, precies. En had zij ook wat ruimte om zelf te gaan werken. Ze werd collectrice van de staatsloterij. Dat bestond toen nog. En uh, daarmee kon ze wat geld verdienen. Waardoor de zus ook later kon gaan studeren. Bijvoorbeeld. Ja dus naar zo'n kostschool en dan kom je daar zo'n jongetje ik heb zelf op een kostschool gezegd dus oh ja, ik weet een beetje vind hoe het dat huis. dat vindt de luisteraar leuk waar <laughs> zat jij nou we hebben het er onlangs ook al over gehad oké okay. <laughs> ik zat op een grote katholieke kostschool in Apeldoorn Apeldoorn ik vond okay. het er ontzettend leuk maar je bent ook wel zo'n mannetje die in één keer thuis van alles is afgesneden hè? ja ik bedoel ik heb niet de ervaring dat mensen nou dachten... wat is dat nou voor een ventje dat daar loopt? Zullen we eens vragen hoe het met hem gaat? Nee, je ja. moest het toch wel een beetje uh, zien te redden. Zeker, ja. hoe, hoe was dat voor jou? Ja, exact zo. Ja, dat is, uh, ik, ik, ik, ik leed niet echt onder heimwee, maar ik had wel altijd... Ja, één dag in de maand mochten wij naar huis. Uh, en ja, je bent van, van iedereen verlaten. Je loopt ja. er verloren rond... Uh, maar dat is... Kijk, ik zou het nooit aanraden aan ouders om het zo te doen. Maar er zit ook wel een voordeel aan. Dat is dat je heel snel op jezelf bent aangewezen... en dus ook weet uh, wat eigen verantwoordelijkheid is. Dat wordt je al heel snel natuurlijk bijgebracht. Met andere woorden, als jij er in, uh, een puinzooi van maakt... dan betaal ja. je daar zelf de prijs voor. Punt. Ja. punt. Nee, dat is er geen uh, liefdevolle moeder die ach, zegt... laat maar zitten, doe ja. het volgende keer beter. Ja, dus dat, dat, dat leer je van jongs af aan. En dat is me later wel van pas gekomen. En wat miste je toen je daar was? Dat is voor zo'n kind op die leeftijd haast niet te omschrijven wat je mist. Ik bedoel, uh, ik maakte me vooral veel zorgen. Bijvoorbeeld over of mijn moeder uh, het wel zou overleven allemaal. Met haar gezondheid en zo. Uh -huh. uh, dus het, het was permanent de vrees wees te worden. En dat heeft bij mij in die tijd wel heel erg getekend, ja. Want dat heeft je dus wel zo geraakt, die dood van je vader... dat je ook dacht, mijn moeder kan er wel eens aan onderdoor gaan. En daar ben ik ja, mee eens. Ja, exact. Dat was een hele reële angst, ja. Kijk, want ik gaat nu op Costco dan wel eens niet zo'n aangename tijd. Maar ik wist altijd, er is nog een thuis. En Na, ja. Naar Costco komt er altijd nog wat anders. Ja, maar dan zou dat ook weggevallen zijn. Dan zou zijn. dat ook weggevallen zijn, ja. En dan is dat voor een kind van 11, 12, natuurlijk toch een vervelende gedachte. Ja, maar was jij... Uh, een, een, een jongen die, die verantwoordelijkheid nam dan voor zijn moeder. Want je hebt oudere zussen toch, of niet? Je ja. Zou denken, maar toen die... ik weer thuis kwam, na drie jaar... toen uh, waren die uh, het huis uit, die gingen studeren. Eén zus die was nog regelmatig wel thuis... maar die zijn uiteindelijk alle twee uh, gaan mm. studeren. En mijn broer, die is mongoloïde... die was al jaren uh, uit huis geplaatst uh, in Rosmalen. Uh, dus ik was alleen met mijn moeder. Ja. En uh, ja... Ik bedoel, de, de toen door mij verworven vrijheid, die heb ik nooit meer afgestaan. Ja, dus uh, ik had een deal met mijn moeder. Ik doe de boodschappen. Toen je weer thuis komt. Ja, ik doe de boodschappen. Ik, doe, uh, ik, ik zorg voor je als je iets hebt of zo, of me je mankeert. Ik haal de medicijnen. Ik breng het geld van de staatshoortrein naar de bank. Ik, uh, ik hmm. doe alle klussen in huis. Ik griesel het krent. En ja? ik doe de tuin en ik knip de heg. Maar. In ruil daarvoor eis ik absolute vrijheid. Ja. <laughs> nou ja, zo hebben we die echt besproken. Maar dat was wel een beetje dus, de deal. Maar, maar, ik proef je, ik, ik, ik zorg wel, maar je mag me niet claimen. Uh, nee, precies. Ja. Dus, uh, maar dat, wij gingen heel goed met elkaar om. We hadden ja. hele discussies aan tafel met z'n twee over of God bestond. Ja, of nee. Ja. Het was ook een beetje een obstinate tijd van mijn kant wel. Maar, um... maar ja, dat zit vooral we wel in de tweede helft van de jaren zestig. Waarin dat ja. geloof natuurlijk enorm precies. ter discussie stond. Zeker dat katholieke ja. geloof. Ja, ja, inderdaad. En uh, ja, daar discussieerden wij over. Ik was in die tijd zelfs lid van uh, de vrije gedachten. Hmm. Kun je nagaan, he. dat we waren de atheïsten. Dus uh, we hadden hele discussies over. Uiteindelijk ben ik er veel milder over gaan denken. Maar uh, je moeder hield vast aan het geloof. Ja, elkaar. tot haar dood aan toe. Ja. En heeft daar ook veel steun aan ontleend. Dat is wel fijn als, je, zeker. als ze dacht, ja. ik zie vader straks weer in de hemel. Want Deel. dat zal haar geloof zijn geweest. Ja, zeker. Ja. En jij dacht, die zie je nooit meer? Uh, ja, dat denk ik inderdaad, ja. ja. En in hoeverre was jouw vader nog een gespreksonderwerp dan? Vrijwel nooit. En hoe komt dat? Vrijwel nooit. Um, ja, out of sight, out of mind. Ik bedoel, uh, ja, het leven gaat gewoon door. Ja, kijk, er was nog wel, ik, ik, Ja, ik of op side, een gegeven moment, maar je maar je hebt tien jaar met die man geleefd. Dat is dus de vraag. Dat is dus de vraag. Dat wil zeggen, uh, ik kan me bijna geen momenten met hem meer herinneren. Dat zijn er niet meer dan vijf. En wat zijn dat voor momenten? En zijn stemgeluid kan ik me niet herinneren. Ik had zelfs geen foto waar ik exclusief met hem samen opstond. Uh, snap je? Dus de, in die tijd, ik, zeker in het katholieke os van die jaren... Mijn vader werkte op zaterdag gewoon ook nog. Ja. Uh, werkte zes dagen per week, deed er ook nog een baantje ja. bij. Um, en aandacht voor de kinderen, dat was toch een hele beperkte zaak. Hoor. Ja. Eén één, één keer per jaar misschien naar Rhenen fietsen, naar de, naar ja, de dierentuin. Nee, dat was het. Okay. Uh, voor de rest uh, amper aandacht. Ja, maar als ik aan, aan het gezin van ons thuis denk... dan zie ik toch vooral een soort gezelligheid rond de eettafel. Nou, dat was bij ons in niet gezellig. Je moest je kop houden, want een paar luister naar het nieuws. Uh, er werd gebeden voor het eten. Uh, mm -hmm. en, dat was bij en, ons een dat... moment waar er veel gelachen werd, bijvoorbeeld. Want Honderd... het, locht niet. Honderd, ja. en het locht niet. Ja, ja, ja zeker. <laughs> uh, maar, maar dat was bij jou ook niet zo? Nee, dat was niet echt. Wij ontbijt ook niet samen. Uh, we kwamen nog wel allemaal thuis tussen de middag. Ja. Ja, in die jaren zestig. Maar dat was allemaal heel snel, snel, snel. Ja. S'avonds met avondeten en dan vervolgens naar buiten spelen. Maar... En, en ligt nou eens één moment eruit waarin je uh, je vader heel goed herinnert met jou? samen? Je, dat, dat is echt een moment geweest, um, hij had zijn rijbewijs gehaald, maar had zelf geen auto. En dan ging hij een auto huren. Een Wartboer. Oh ja. Ken je nog? Dat waren Oost-Duitse en ja, ieder... nee, ja. Tsjechische auto's. Oh, Tsjechisch. Het was een pruttelend geluid. En dan was het kom op Jan en dan gingen we de auto halen. Dat kan ik me nog herinneren. Dat is dus zo'n moment. Ja. Dus je hebt hem eigenlijk ook nooit gemist? Nee, totdat ik uh, zelf vader werd. Um, en uh, ik in de Tweede Kamer kwam. En toen dacht, verrek, toen realiseerde ik me het op een gegeven moment. Ik heb... Ik heb eigenlijk dus geen vader waar ik dus mee gewoon dat eens kan bespreken. Dat deed ik later met mijn schoonvader wel. Ja, ja. Um, dat was een uitstekend substituut. Dat was ook een man die me af en toe eens apart nam en zei... Jan, ja. let daar eens op, let daar eens op. Ja. Daar heb ik heel veel aan gehad. Maar een eigen vader had ik dus niet. En toen, was, toen begon eigenlijk het pas te spelen toen ik uh, ouder dan dertig was. En dan is het bijna een geïdealiseerde vader... Nou, nee, want ik, zo naïef ben ik nou ook wel niet dat ik me daar voorstellingen bij ga maken. Hoe zou die zijn geweest? Ik weet het helemaal niet. Um, al had hij wel, dat is me later wel duidelijk geworden, een vrij goede reputatie. Uh, in de zin dat hij een sociale man was. Hij werkte bij de gemeente, de afdeling financiën. Hij heeft veel mensen geholpen. Het schijnt dat hij Marcus Bakker stemde. Dus ja, hij stond wel aan de goede kant van mijn streep in ieder geval. De appel is niet ver van de boom gevallen. Eh, luisteraars, ik vertel even met wie ik zit te praten in Pavlov. U luistert naar Pavlov van de NTR. Waarschijnlijk herkent u zijn stemgeluid. Jan Marijnissen. Vandaag geen tafel vol wetenschappers zoals we dat normaal hebben. Maar een gesprek met één man. En eh, tot nog toe hebben we het over zijn gedrag gehad. We gaan het straks over het gedrag van politici. Oh, dat over jouw gedrag. Want dat lijkt me ook wel eigenlijk leuk. Ik denk dat impliciet er ook heel veel over mij duidelijk wordt. Oké, oh, nee. goed beeld. <laughs> uh, als ik dat nou eens even op een rijtje zet. Hè? Uh, uh, weg uit, uit het gezin, uh, het geloof afgezworen, vader weg. Uh, we mogen niet psychologiseren, zei je straks. Maar dan ga je bijna denken, die man moet op zoek zijn gegaan... naar een soort nieuw verband. Die moet ergens weer nieuwe relaties hebben willen... Ja. aanleggen waarin hij zich senang voelde, een saamhorigheid voelde. Ja, absoluut. In hoeverre is ja, dat Ja, dat is een goede, denk ik. Ja, dat klopt. Dat begon al heel lang, of, of heel snel. Dat was al voordat de SP überhaupt in beeld kwam. Ja. Uh, ik zat op het Titus Brandsma-lyceum in Ols. En uh, ja, daar waren ook allerlei verhoudingen waarvan ik dacht, wat is dit? weet je? Uh, ook leraren die hun werk helemaal niet deden. Eén leraar die op zaterdagochtend, wel op zaterdags nog. Ja, best, dat was toen, zo. ja die, die kwam altijd te laat. Dus ik denk, ik zal hem eens een keer hebben. <laughs> ik fingeerde uh, een, uh, een, een, een, een pijnlijk been waardoor ik te laat kwam, want ik moest de trappen op en weet ik wat allemaal. Je liep man. En toen begon, ja, toen begon hij een uitbrander tegen mij over dat ik te laat was. Dus dat was voor mij een prachtige reden om hem ook eens even de waarheid te zeggen... hoe over overdacht dat hij, altijd, dat hij altijd te laat kwam. En in welke woorden deed je dat? En dan, oh, dat weet ik niet meer, maar neem van mij aan dat het dat... Met duidelijke woorden waren. <laughs> Vervolgens werd ik natuurlijk uit de klas gestuurd. Um, maar dat is een aantal keren meer gebeurd, dat bij de leraar boekhouden. Want ik, ik, op een gegeven moment kwam ik op HBS A terecht, ja. Ja, ook wel zo'n miskleun. Want ik had niks met taal in die tijd en al helemaal niks met boekhouden en handelsrekenen. Dus zeker bij dat handelsrekenen dat boekhouden had ik natuurlijk altijd de neiging om te vragen... God, wat, hoe zit dat nou met die winst? Waar gaat die dan naartoe? Ja, dat was natuurlijk ja. voor die man een ramp om zo iemand in de klas te hebben. Dus uh, ja, die vonden het ook heel erg dat dat met mij gewoon dus helemaal niet liep. Dus dat hij mij de klas uit moest sturen en zo. Een verhaal kort, maar ben ik ben voor school gestuurd. Maar in die tijd heb ik natuurlijk al wel contact gezocht met allerlei andere jongens en meisjes die er hetzelfde over dachten als ik. Nou, en waar dat, dat, vond je die dan? Dat, op die school. Oké. Okay. En uh, zo zijn we samen met een aantal mensen ook uh, cursussen rond Marcuse gaan uh, volgen in die tijd. De, de filosoof. Ja, dus zodoende kwam ik weer met Freud en Marx in aanraking. Uh, en zo ben, vanaf toen ben ik eigenlijk zelf parallel aan gewoon mijn arbeidssamenleven leven altijd blijven studeren. Ja. En uh, uh, dat heeft me natuurlijk wel enorm geholpen. Uh, maar het, het was waar, ik heb in die tijd gezocht naar nieuwe verbanden, nieuwe ja. uh, relaties, nieuwe vriendschappen enzovoort. Die... En uiteindelijk is dat helemaal uitgedijd, kunnen ja. we zeggen. <laughs> ja. en, en in hoeverre was het dan snel duidelijk binnen die club... die Jan moet een beetje de leiding nemen? Mm. Want dat, dat deed je. Uh, ja, dat is... Nou, sorry nou, daar. Kijk, voorafgaand aan dat wij binnen het kader van destijds de KEN en later de SP actief werden. KEN staat voor? Voor Communistische Eenheidsbeweging Nederland. Die heeft twee jaar bestaan, tussen 70 en 72. Maar voor wij daarmee in aanraking kwamen, had ik al um, iets georganiseerd. En dat waren uh, twee keer drie dagen in twee weken. Waarin ik allerlei onderwerpen centraal stelde. Dus bijvoorbeeld uh, het leger. Het onderwijs, uh, maar de laatste avond betrof: wat is onze strategie? Hoe moeten we verder? En het thema toen was: gaan we nou in op het subjectieve bewustzijn van mensen en gaan we proberen via die lijn mensen te activeren, of doen we dat via de objectieve situatie? De laatste waren even, even, het <lacht> subjectieve bewustzijn. Ga je dan op <lacht> iemands gemoed spelen? Dat waren intellectuelen. He, wie tot het socialisme moest komen op basis van zijn objectieve situatie... waren natuurlijk de arbeiders. Ja. En de intellectuelen, die moesten wij via hun bewustzijn. Hun van subjectieve... jullie leven in een bevoorrechte positie. Ja, en ook van dat ze toch in staat moesten worden geacht... die ja. kapitalistische verhoudingen te kunnen analyseren... en te zien dat dat alleen maar een hoop <laughs> kwalijke zaken over ons heen kon storten. Daar ging die laatste avond over. Nou, ik koos voor... De objectieve situatie, zou ik nog even zeggen. Ik, ja. ik geloof er veel meer in, niet in de intellectuele, maar veel meer in... we moeten de mensen wat echt toedoet, doet, moeten we proberen te organiseren. En dat heeft zich geëvolueerd. En daar ben ik wel heel nauw bij betrokken geweest. En uiteindelijk is dat dus dankzij een aantal mensen uit Nijmegen... die een scholing kwamen geven, Marxisme ja. Leninisme in ons... is dat daarna doorgegaan. En, is dat en, en wat maakt jou geschikt om leiding te geven? Ja... Dan zou je die mensen moeten vragen die mm -hmm. mij dat vertrouwen kunnen. Dat ja. moet je eigenlijk niet <laughs> aan mij vragen natuurlijk. Ja, je hebt mensen die geboren volgers zijn, en je hebt mensen die geboren leiders zijn, wordt er, ja, uh, Daar door. geloof ik dus niet in. Niet. Nee. Ik geloof dat hier de omstandigheden... We hier een Pavlov een keer, meneer van de Vlucht, had, en, en die heeft daar een boek over geschreven. Okay. Een psycholoog. En die zei, het is altijd, je hebt allerlei theorieën. Je hebt de grote man hè, met charisma. Maar je kan ook teruggaan naar de evolutie. En dan blijkt het voor de overleving heel slim te zijn... als je uh, als uh, volger denkt, we achter die aan. Hè? Ja. Die, die, uh, je, wel, je moet vluchten, die snel. Of ja. je moet je verdedigen, achter die aan nu. Ja. ja. Nee, dat, ik bedoel dat er leiders zijn en volgers ja. zijn, dat wil ik wel geloven. Maar en ik, nu ik, probeer je ja, maar, bij jouw kwaliteit ja, te komen. Ja, maar ik, ik, mijn stelling is dat ik, dat ook kan wisselen. Niet altijd ben je de, de leider? De volger blijft niet altijd de volger. Nee. Hoeft niet altijd. Nee. Ik bedoel, ik ben bij uitstek altijd een volger geweest. En in zekere zin nog steeds. Ik bedoel, ik, ben, ik maak nou zelf interviews, grote interviews volgens Partijblad. En ik merk gewoon de dat tribune. ik me, ze erg senang voel bij het kunnen vragen kunnen stellen aan mm -hmm. anderen... ik bedoel, ik zou ook wel op die stoel willen zitten... en jou zo eens even uh, op de bank leggen. Dat doen we straks. <laughs> nee, maar dat, dat, is, dat is echt zo. Dat, dat heb ik wel altijd gehad. Dat ik, maar daarmee omdat ik... ben je nog niet een volger. Als het goed nee, maar... is, uh, heeft toch de interviewer de leiding in het interview? Zeker, ja. Dat is waar. Maar ik ik zeg, ik doe dus zelf ook interviews... en dan heb ik ja. weliswaar de leiding. Maar ik ga er toch ook uit van... De interesse, ik bedoel... He, de, het is nieuwsgierigheid, de vraag, bedoel je? Ja, ja. De, de volgende vraag wordt bij mij altijd bepaald door het antwoord van... Tuurlijk. De geïnterviewde op de dag aan vraag. Maar is, is, is een volger per se iemand met nieuwsgierigheid... en is een leider per se iemand die dat niet is, die het allemaal al weet? Zo zie ik dat niet. Nee, maar ik denk wel dat heel veel volgers het wel zo zien. Oh. Ik dacht dat een leider iemand zou moeten zijn die... Uh, maar mijn stelling was eigenlijk dat een volger ook een leider kan worden. Ja, ja. Dat, dat, dat onderschrijft. Ja, ik Door middel van het feit dat hij bescheiden is... Uh, mensen ondervraagt, zich mm. oriënteert... en als, als hij dan ook nog goed kan analyseren... Ja. en in, in intermenselijke contacten ook nog redelijk kan functioneren... Ja. dan kan hij zich ontwikkelen tot een leider. Wij leiders tegen wel een dank. In, in het verzet hebben we er heel veel voorbeelden van gezien. Maar een leider moet um, volgens mij in staat zijn... de groep zo te beïnvloeden, zo'n invloed te hebben... dat ze samen uh, op hetzelfde doel af, exact. Uh, streven. Dat is het belangrijkste kenmerk van een leider... dat hij in staat is om de eenheid te bewaren. Dat is het allerbelangrijkste. En hoe deed jij dat? Nou, dat, dat, dat heeft heel veel facetten. Uh, het belangrijkste facet is dat je inhoudelijk sterk bent dat je inhoudelijk precies weet waar je mee bezig bent... dat je ook uh, al vooruit denkt, dat je anticipeert op... wacht even, ja, maar als we nou dit doen, dan kan dat, zus en zo. Dus dat je altijd een agenda hebt... dat je geen lege ruimtes laat ontstaan... Uh, uh, in de zin van, uh, ja, wat zullen we nou eens gaan doen? Maar ja. dat je een agenda hebt, ja. dat is heel belangrijk. En voor de rest is het een kwestie van goede organisatie... en het bedenken van de strategie en de tactiek... En sociaal handig, toch? Ja, je moet uh, soorten van ja. van uh, situaties te baas kunnen. Ja. Nee, ik bedoel, uh, van Louis van Gaal, ook een leider. Uh, sommigen zien hem als een bullebak. Maar mensen die met hem gewerkt hebben, zeiden, hij heeft altijd zo'n uh, enorme persoonlijke interesse. Hij wist de verjaardagen van de voetballers en van die vrouwen nou, daarvan. En... Nou, dat weet ik dan nou weer niet, hè? Ah, okay. <laughs> Maar even heeft een helftal. Ik heb 50.000 leden. Dat is ja. toch een verschil. Nou, maar even naar die fractie gaan. Die was op jouw hoogtepunt 25. Ja. En uh, hoe ver wist jij dat dan? Wie de jarig was? Niet. niet. Ik heb op een gegeven moment heb ik gevraagd aan een medewerker van, god, schrijf de verjaardag eens in mijn agenda. <lacht> dan kan ik in ieder geval ze morgens even een mailtje sturen. <lacht> nee, ik bedoel, dat, dat zit niet in mijn uh, interesse. Kijk, als, als er, Ik heb wel... Uh, dat klinkt nou misschien een beetje onbescheiden, maar het is gewoon zo. Ik heb wel heel veel mensen in de problemen geholpen. He, dus uh, de deur stond mij altijd open... zoals dus mensen er gewoon even niet uitkwamen. Dan was ik altijd wel beschikbaar en ruim beschikbaar... en ook voortdurend beschikbaar als ik daarbij kon helpen... in de ogen van die persoon. Hoezo? Ik heb ze in de problemen geholpen. Uit de problemen geholpen. Oh, uit de problemen. Ja. Ik, ik, ik, daar Met had... hun problemen geholpen. Nee, nee, goed. Je zag misschien een verbaasde blik op mijn gezicht. en ik dacht, wat vertel je nou? Ik heb ze in de problemen geholpen, maar mijn deur stond altijd open. <laughs> ja... Maar uh, nou, misschien zijn die er ook wel, hoor, die ik in de probleem heb op. Die laten we even rusten. Want dan komen we maar. met mensen uit de overijssel aan. En, uh, oh die ja, ja. Die, die, die laten we nu allemaal even op rusten. Maar als je nou voordat we naar de politiek van nu gaan, wat heeft dit leven jou opgeleverd? Ik zou het jammer vinden als die vraag straks soms even ja. niet beantwoord is. Uh, heel veel, echt ik. Uh, ik heb altijd geleefd met in mijn achterhoofdstijl... ik haal de dag van morgen niet meer... kan ik dan zeggen dat ik het maximale uitgehaald heb. He? Ik bedoel, er is altijd wel wat aan te merken, links of rechts... maar door de bank genomen sterft dan een gelukkig mens. Ja. Die, en, uh, en, en is dat omdat je denkt... ik heb mijn echte recht gedaan aan mijn talenten? Ik heb ja. gedaan wat er ja. in me zat. Ja. Dat is echt volmondig jaap, Ja. Toch? En dat is heel wat... Dus in die zin ben ik ook een bevoorrecht mens. Ik bedoel, heel veel mensen die zich de perspokken in hun leven gewerkt hebben... maar altijd op de achtergrond nooit zichzelf hebben kunnen manifesteren... maar altijd ja. ten dienste van anderen hebben moeten staan. Die, bedoel, wie, wie geluk altijd afhankelijk was van de beslissingen van anderen... die niet regisseur waren over hun eigen leven, in zekere zin. Waar we het in het begin even over hadden. Dus ja, precies. Ja. Ja, ik bedoel, dan ben ik toch een ontzettend bevoorrecht mens. Zo ja. zie ik dat ook. Ja. En nu die nieuwsgierigheid, waar heb je nu nog nieuwsgierigheid naar? Je kan nieuwe interesses ontwikkelen omdat je meer tijd hebt. Wat houd je nu nou, bezig? Nou, ik heb net uh, gisteren het uh, Wij zijn ons brein uh, uitgelezen. Van Dick Swaap. Ik ben nu bezig met een boek van Weda over de buitengewoon interessante tijd in Wenen. met het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. De hmm. tijd van Maler en Klimt en Freud en... Ja. Wenen was toen echt een, ook een culturele en wetenschappelijke zin, echt een toonaangevende stad. Ik ben er pas geweest, daar, daar is die interesse door gewekt. Maar ik ben nu weer gefascineerd door Wenen. Waarom? Omdat ik altijd, zoals we zoveel in Nederland, Wenen, dat is Anton Piek, dat is, uh, hè, dat is uh, André nou. Rieu, dat is de Wals. <laughs> dat, dat, dat, is, dat is niet voor ons en bovendien, dat is Midden-Europa, daar hebben wij als West-Europeanen niks mee. Ik kan tegen iedereen zeggen, ga er naartoe, Prachtig. ontdek die stad... en lees dat boek. Ja. Ik ben ook in het kunsthistorisch museum geweest. Ja, tuurlijk. Ja. Schitterend, ja. toch? Ja, Goed. We ja. weten nu waar je nu mee bezig bent. Maar we moeten ook even naar de politiek van nu. Dit kabinet neemt maatregelen die jou waarschijnlijk... zeer tegen de borst stuiten. Uh, en je moet met gefronste wenkbrauwen daar soms naar luisteren, denk ik. En tegelijkertijd ken jij die mensen, een aantal en zul je ze niet onaardig vinden, misschien? Ja. Hoe zit dat? Ik hoor soms zo'n maatregel en denk ik: hoe... je zult wel een goed hart hebben, maar waarom zo'n harde maatregel? Of... Ja. Ja. Hoe werkt dat in de politiek? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Neem het voorbeeld van de mensen in de sociale werkvoorziening. Ik heb een boek van Swaap ook weer gelezen, die bevestigt die veronderstelling van Marcel van Dam: dat de 10, 15 procent van de bevolking gewoon ook geestelijk, emotioneel niet in staat zijn om een reguliere baan. Ja. te vervullen. Uh, dat is allemaal wetenschappelijk al aangetoond. En dat, ik bedoel, dat, dat hoeft niet steeds herhaald te worden, maar het is gewoon zo. En politici horen van de realiteit uit te gaan, vind ik. En de realiteit is dus dat die mensen er zijn. En dat we tegelijkertijd, dat is ook de boodschap van de VVD... van de liberalen in het algemeen, maar ook van socialisten... als even kan, moeten mensen ook gewoon werken voor hun bestaan. Ja. Dat zal dus ook gelden voor die mensen. Maar die ja. komen in het reguliere bedrijfsleven niet aan de bak. Nee. En daar hebben de bazen in die bedrijven ook alle reden toe. Want ze leggen daar geld op toe. Ja. Dus op het moment dat een overheid dat ziet, die twee feiten naast elkaar ziet... dan zegt zo'n overheid, als die tenminste enige menselijke waardigheid in hun beleid willen doorvoeren... we gaan daar een voorziening voor maken. Nou, ja. Dat hebben we na de oorlog gedaan en dat heet de WSW, de sociale werkvoorziening. Dit kabinet gaat de 100.000 banen die daar nu zijn met twee derde terugsnoeien. Dus er blijft nog wel voor een derde van die mensen... Blijft een baan over in de sociale ja. rechtsvoorziening. Dan denk ik ook, Mark Rutte, ik ken hem vrij goed. Uh, ik kan goed met hem. Er uh, zijn open lijnen, zeg maar. Hè. Ja. Uh, we mogen elkaar graag. Maar ik kan nog niet begrijpen... Hoe hij als liberaal en dat zoiets in, doet. En dat interesseert me nou. Wat gebeurt er in zo iemand als je zo'n positie hebt dat je dat blijkbaar kan uitschakelen? Jij hebt bij Henk Kamp volgens mij op school gezeten, de minister van ja, Sociale ja, Zaken. Dat zegt hij steeds, maar oh, ik, dat ik is kan niet dat zo. niet uit. Nee, nee, nee, hij zegt dat steeds <laughs> dat hij mij in mijn klas heeft gezeten. Maar ik kan, maar me, dat, ik kan me dat niet. niet herinneren. Maar goed, wat, wat gebeurt kom, er in iemand? Ik kan me helemaal geen niemand meer herinneren uit die klas hoor. Ik bedoel dat er niet je weer... hebt het allemaal verdrongen. Leg uit. Wat, wat is je vraag? Ja, hoe komt het dat, je, dat er toch gewoon aardige mensen zijn... tenminste, ik zie ze niet als rotzakken... dat ze met zulke harde maatregelen kunnen komen ja. die, die mensen treft? Ik denk dat ze zich vooral afschermen. Op het moment dat je... Ik ben ook laatst op die manifestatie in een bos geweest, ja. 6.500 mensen... staat er de volgende stukje in de Volkskrant dat begint met... Ze zijn allemaal te dik. Het zijn onooglijke kleren. Ik heb het gelezen, ja. Ik schrok daar werkelijk van dat ja. in de Volkskrant... ze met zo'n termen over die mensen gesproken wordt. Ze dat werden echt... wel een beetje weggezet, hè? Ze werden ontzettend weggezet. En dat is het gewoon. Het is niet zien wat ik zie. Namelijk, ik zie mensen die in ieder geval nog enige eigenwaarde ontlenen... aan het feit dat ze hè, meedraaien, dat ze geld verdienen... Mm -hmm. dat ze ook zelf mogen uitgeven. Uh, en dat ze in deze beschaafde maatschappij er gewoon bij horen. Ja. Deze mensen die zeggen, die ja dat is gewoon... Maar dat wegzetten begint al een beetje in die politiek toch? Ja zeker, dat is ook eigenlijk wat impliciet in ieder geval door het kabinet gebeurt. Maar jij kan geen antwoord geven wat er gebeurt in die koppen van ministers die zulke maatregelen nemen. Jawel, wat, ze, wat zij doen is namelijk alleen de macrocijfers laten tellen. En de rest uitschakelen. Dus dat, zij dat heet... vermijden ook één op één. ze een... kennen toch... Nee, ze vermijden één op één contact met die mensen. Want dat dus zou ze, kennen, maar... ze kennen de realiteit eigenlijk niet. Nee, volgens mij niet. Of is anders, het... anders kun je dit nooit voor je rekening nemen. Of, of, of is het wat ze in de, uh, in, in de psychologie, uh, psychologie noemen: cognitieve dissonantie? Je, je, je kijkt ja, gewoon weg, je ontkent ja, dat er ja, iets is. Ja, ja nou, nou, dat is dus wat er gebeurt. Maar dat moet je dus ook niet met die mensen in contact komen, één op één. Dat moet ja. je dan vermijden. Ik weet nog dat Wim Kok zijn tweede Paarse kabinet voorstelde. En ik tegen hem zei in de Kamer: Ik zeg, God, het lijkt wel alsof je ergens, als je ergens verstand van hebt, dat je dan daar niet minister in mag worden. Adelmunt bijvoorbeeld. Ja. Iedereen dacht, die gaat naar sociale zaken. Nee. nee. Die gingen het basisonderwijs doen, waar ja. ze de bal verstand van had. Ja. En zo waren er nog veel meer. Joris maar die gingen in economische zaken doen. terwijl was ja. er totaal geen verstand van had. Die had verstand van verkeerde waterstaat. Hm. Dus het, is, het, het was in die tijd, gelukkig komen er, er iets van terug. Je moest vooral geen netwerk hebben in jouw directe omgeving. die jou kon herinneren aan jouw eerdere uitspraken op het moment dat je een minister wordt. Dan moet je clean manager kunnen zijn. Dan moet je het proces managen, maar Techno geen, geen affiniteit hebben met technocratie. En technocratie. Ja, geen affiniteit hebben met waar je mee bezig bent. Jij ja, kon je goed woedend maken in de Tweede Kamer. Hè? Nou, dat is geen goede eigenschap in de politiek hoor. Je moet uh, dat vooral sublimeren tot uh, iets goeds. Waarom, hè? waarom mag dat niet? Nou, omdat dat uh, lijkt tot... Het uh, uh, Is toch oprecht? Ja, dan overkomt het je. Ja, dus bijvoorbeeld, daar wordt mij nu ook weer nuttig over de vergroving van de taal in de politiek. Marijnenstudie als eerste begon, als even dimmen. Dat is. Ooit een keer van mijn lippen afgerold. Waarom? Omdat ik zo getreiterd werd. <lacht> niet één ja, keer, okay. maar tientallen keren door de voorzitter, elke keer geïnterrumpeerd werd. <lacht> en in een debat waar ik, ik, kan er nog kwaad over worden. In een debat waar ik nog ja. helemaal niet aan het woord was geweest, ook niet bij een interruptie. De eerste keer dat ik een vraag stel, valt hij me weer in de reden. En toen heb ik gezegd, nou, nou is okay. het kijken. Nee, dus dan nee, overkomt maar, het je. Ja, maar verder moet je het spelen. Nee, je moet, je moet niks spelen. Nee, je uh, zegt de, je moet het sublimeren, die woede. Ja, die moet je dus omzetten in inzet. In nog uh, beter er bovenop zitten, goed formuleren. Uh, je moet daar energie uit putten, oh. uit die woede. Maar het heeft geen enkele zin om naar voren te lopen en uh, iemand ja. te gaan uitschelden. Ofzo. Maar als je als kijker denkt dit wordt gespeeld, dan verliest het zijn kracht natuurlijk. Vind ik. Ja, daarom. En dat heb ik ook wel eens met dingen en ik denk... wist die minister dat echt niet? Of wist dat Kamerlid dat echt niet? Dus bij leugens, dan denk ik ja... Ik wil ze nog steeds geloven, maar... Ja. Nee. Nee, ik heb heel vaak dat ik de indruk heb van... je wordt niet uh, gezegd wat men weet. Oh. Maar het punt is, we kunnen geen van allen... in de hersens van anderen kijken. Nee. Dus, uh, maar heb hebben... je als politicus wel tijd voor... Uh, zelfreflectie, een beetje over jezelf nadenken? Femke Halsema zegt vandaag... in een interview van het NRC Handelsblad... Uh, politie relativeren zichzelf. Nooit. Die nemen zichzelf volstrekt serieus... maar maken nou, dat... nooit zichzelf eens een keer bescheiden van... ach, dat wist ik ook niet of dat kan ik ook niet. Ja, nou ja. Hoe, hoe was dat voor jou? Ik herken me hier niet in. <lacht> <lacht> Laat ik bescheiden blijven. Nee, ik herken me hier absoluut ah, okay. niet in. Ik heb, ik heb juist altijd bevorderd dat... Uh, ja, dat... Ik denk ook dat wil je uitkomen... Dan, dan doe je dat door middel van zelfkritiek. Uh, als je dat niet kan opbrengen, dan. Maar dat gaat bij alles zo. Yeah. Je, bent jezelf, je bent je belangrijkste criticaster, als het goed is. Mm -hmm. en, en introspectie, je hoort daarbij. Yeah. Dat is wel iets waar ik aan heb moeten wennen in de Kamer hoor. Dat je denkt van dan vinden de debatten op het hoogste, het beste niveau plaats. Dat, yeah. is, dat is een misverstand. Uh, dus ik ontdekte op een gegeven moment dat ik. Ik had er een aardige metafoor voor dat ik meer had met radio 4 en 5 dan met radio 1. Heel, snap wat ik bedoel? Uh, en dat was in de eerste jaren. De, de, de, de hypes. hypes dat ja. is de hypes, het nieuws, zeg maar gewoon. Uh, en het andere is de achtergronden. Het is meer de contemplatie, is het nadenken. Is ja. het, kan ik iets, iets bedenken wat iets toevoegt? En ik heb altijd geprobeerd dat in evenwicht te houden. En dat is de beste manier om <coughs> de doorloopsnelheid van jezelf, in ieder geval, <laughs> om, die, om die een beetje te, te remmen. Goed. Jammer Rennes, we zijn al aan het einde. Ik heb hier twee blaadjes liggen met aantekeningen. Ik zou nog heel lang door willen praten, maar dat ja. kan niet. Ik moet gaan afkondigen. Ja, dat is jammer. We moeten het oude jaar in. Ja, uh, uh, oude jaar uit en <laughs> het nieuwe jaar in. Ja, oude juiste avond in en dan gaan we naar het nieuwe jaar. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En ik wens je het allerbeste voor in 2012. En luisteraar, als u wilt reageren op ons gesprek... mail ons dan. Pavlof Radio NTR.nl Ik dank u voor het luisteren. En mede namens de redactie wens ik u een goed nieuwjaar toe. Om met de geest van mijn gast Jan Marijnissen te spreken. Schilder een horizon, maar geef het toeval ook een kans. Zo dadelijk het nieuwsbulletin. En daarna langs de lijn. Wij zijn er in het nieuwe jaar weer. Volgende week, 7 januari, kwart over zes. Heel graag tot dan. Fijne avond.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 Alle vrienden en familie de deur uit. Even nagenieten van de kerst in je ruime huis. De heuvels in. Tijd voor jezelf. Een goed voornemen? Verhuis naar Zuid-Limburg. Ga naar de Bright Side of Life. Zuidlimburg.nl Oh, wat ik wel kan zeggen is dat je de Peugeot 107... naast de lage all-in-prijs van 7995 euro... drie jaar kan financieren tegen 0% rente. Let op. Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1.